11 Uur, het LOS-journaal, door Alt Meegens. Het is de mobiele eenheid gelukt om bij Borselen een kleine vrachtwagen van Greenpeace van het spoor te krijgen. Het voertuig was verankerd aan de rails. Verslaggever Joris van de Kerkhof: betekent dat, Joris, dat het transport met splijtstofstaven nu onderweg is naar België? Ja, maar waar ze dan weer tegengehouden gaan worden, dat is, dat is niet helder. Greenpeace, de actievoerders die vanaf zeven uur vanochtend het transport hebben... proberen tegen te houden, die, die zeggen dat ze ook nog op andere plekken het willen, willen gaan doen. Wat nu in ieder geval aan de hand is, dat vrachtwagentje, dat is van het spoor getrokken. En twee mensen die erin zaten, zijn er al uitgehaald en zijn in verzekerde bewaring gesteld. En twee anderen zitten nog, nog in het wagentje en die worden eruit gezaagd, zijn aan het zagen... Je kunt het misschien horen, ik kan er niet helemaal in. Uh, ik kan er niet bij, hè? Nee. nee. Uh, die, ze zijn er aan het zagen om ze, er, uh, om ze er, uh, eruit te halen. Hier, vijf kilometer van de kerncentrale, is de actie voorbij. De trein is een kwartiertje geleden uh, langzaam voorbij voorbijgeschokt. En uh, waar die dan uh, tot, tot stilstand komt, misschien wel in La Haak, in uh, Frankrijk... waar die uiteindelijk moet zijn. Het verkeer op de A10 bij Amsterdam is een tijdje opgehouden door een spontane actie van buschauffeurs van het GVB uit Amsterdam. Ze reden met hun bus vanochtend extra langzaam over de ringweg en veroorzaakten daarmee volgens Rijkswaterstaat enkele kilometers file. Het openbaar vervoer ligt vandaag de hele dag plat in Amsterdam. De staking wordt morgen voortgezet in Den Haag en overmorgen in Rotterdam. De rechtbank in Arnhem heeft twee Apache-piloten veroordeeld tot werkstraffen. De gezagvoerder kreeg 100 uur, zijn co-piloot 50 uur. De twee vlogen in 2007 met een Apache-helikopter... tegen hoogspanningskabels in de Bommelerwaard. Volgens de rechtbank zijn ze schuldig aan het ongeluk... omdat ze de kaarten niet goed hadden bestudeerd. Van beroepspiloten mag worden verwacht dat ze rekening houden... met obstakels als hoogspanningsmasten, zegt de rechtbank. Door het ongeluk zaten 50.000 huishoudens in de Bommelerwaard... twee dagen zonder stroom...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 Jol stapte halverwege het seizoen op bij Ajax. Bij Fulham speelt onder andere de Belg Dembele... die vorig seizoen voor AZ uitkwam. Jol is bij Fulham de opvolger van Mark Hughes. Jol was eerder hoofdtrainer van Tottenham Hots Hotspur. Het weer eerst vrij veel bewolking. Geleidelijk op steeds meer plaatsen ook zon. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond meer bewolking en vanuit het zuiden buien mogelijk met onweer. Radio 1. De Met Felix Meurlijks. Goedemorgen. Met opzet of per ongeluk? Dat is de vraag te duur. Een schwalbe bijvoorbeeld. Je laten vallen op het voetbalveld om een vrije trap... of liever nog een penalty te krijgen. Is dat altijd aantoonbaar opzet? En hoe zit het met iemands beenbreken? Of hinderlijk buiten spel staan? Kun je dat soort dingen in regels regelen? Zijn die al in regels gevat? of zijn die nog beter in regels uit te drukken. Rob Siekman gaat het proberen. Hij staat als bijzonder hoogleraar sportrecht en ik praat zo meteen met hem. Homo's mogen nog steeds geen bloed geven omdat het risico bestaat... dat er per ongeluk iemand besmet wordt met hiv of een andere geslachtsziekte. Is dat terecht of pure discriminatie? Klinkt als een typisch joopdebat. En we komen terug bij Henk uit Lelystad. Hij zat twee jaar onterecht vast... maar kon ondanks zijn onschuld geen huis of verzekering meer krijgen... Hoe is het nu met hem? En wilt u niet achterblijven? Surf naar degids.fm Op tv is wel ruimte voor zuipende jongeren en mensonterende pijnspelletjes... maar voor clowns, eerste klas entertainment, is geen plaats. Dat is de tekst van een pamflet dat ik vanochtend in mijn handen gedrukt kreeg... toen ik eh, aankwam op het Mediapark. En dat pamflet was van de federatie Nederlandse Clowns, die protesteren vandaag. Een hele generatie groeit volgens de vereniging op zonder clowns... En dat kan echt niet. En daarom eisten ze meer zendtijd op tv. Goedemorgen, Marian van Hoof, woordvoerder van de federatie en zelf clown. U, ja, u? u hebt vier minuten om het pamflet toe te lichten. De klok start. U bent uw dag vroeg begonnen met een protestactie hier op het Mediapark. Inmiddels staat u in Den Haag om daar zo meteen een petitie aan te bieden aan de Tweede Kamer. En daarna gaat u naar Amsterdam, waar ook geprotesteerd zou worden. Het lijkt mij een lange dag. En is het dat waard? Nou, het is een lange dag, dat is het zeker. En het is het meer dan waard. Want we hebben al vreselijk veel reacties gehad van de pers. En het zijn zonder uitzondering positieve reacties. Er schreef en enkele negatieve AD bij zijn. en u denkt echt dat er nu nee. meer zendheid komt voor clowns op televisie? Dat weet je niet, maar je moet ergens beginnen. En je moet de lat hoog leggen als je actie voert. Anders gebeurt er nooit iets. Hoeveel clowns zijn er in Nederland? Uh, een paar honderd. En we uh. hebben nog niet allemaal gekuvert. Want het is natuurlijk een langdurig proces. Het gaat niet zo in een paar maanden. En waarom waren er maar twintig vanochtend bij het Mediapark? Waar was de rest? Uh, nou, we wilden het beperken tot één bus. Nou, het waren vijftig, hoor. Dat uh, past allemaal net in één bus, anders wordt het organisatorisch wel ingewikkeld. U stelt er een hele generatie opgroeit zonder clowns. Is ja. dat zo'n gemis dan? Absoluut. Dat, uh, de humor die we tegenwoordig op tv hebben, dat is bijna allemaal verbaal. Dat zijn uh, stand-up comedians, dat is cabaret. En het is bijna niks wat heel fysieke poëzie, noem ik dat, is die een clown te bieden heeft. Nou, echt grappig zijn clowns soms niet en kinderen nee, zijn er zelfs een... bang voor. Dat kan, en een grote mensen ook. Maar clowns laten een andere wereld zien. En we kennen op langzamerhand op tv alleen nog de wereld van uh, detectives en heel veel geweld. En ik wil niet zeggen dat clowns altijd lief zijn, dat is ook niet hun grootste kwaliteit. Maar ze laten een andere wereld zien die heel poëtisch kan zijn. Maar als Klaans populairder waren, dan eh, kwam die centen toch vanzelf? Nee, dat is een wet van midden en persen dat heeft met vraag en aanbod te maken. Dat bedoel als ik. Niemand meer, als niemand meer weet dat ze er zijn, dan is er ook geen vraag. Maar hoe komt het dat niemand meer weet dat ze er zijn, omdat u gewoon niet hard genoeg aan de weg timmert? Nee, meneer, het is, uh, tegenwoordig besta je pas in Nederland als je op tv bent geweest. En daarom willen wij gewoon een plek, ook in het mediabestel... En we willen plek op tv. Dan kunnen mensen zelf kiezen of ze dat willen zien of niet. En u wilt, nu, de overheid, in de achterkamertjes. u wilt dat de overheid ingrijpt, dat het kennelijk wettelijk geregeld wordt. Sappen de flap, zeg ik dan. Ja, ja dat is heel hoog gegeven. Dat ben ik absoluut met u eens. Maar je moet ergens beginnen. Nou, <laughs> dat is wel aan het eind toch? Ja, nou ja, dat is het doel. En hoe ziet u dat voor zich, die, die clowns op televisie? Wat wordt dat? Nou, het zou bijvoorbeeld een X-factor kunnen zijn. Een wat? Dat je echt een X-factor... Oh? Dat alle talent in Nederland komt boven drijven. Net zoals je nu met zingen en dansen hebt. Nou, je hebt net zoveel clowns in Nederland. Maar het is niet de bedoeling dat, je, dat er in serieuze praatprogramma's in één keer een clown gaat optreden? Nou, waarom niet? Nou, omdat ik dat niet voor me zie. Een gesprek over de EEC-bacterie, in de nieuwsuur bijvoorbeeld. En dan een clown die daar grapjes over maakt. Ja, dan, dan vat je het weer verbaal op. De grapjes, die grapjes kun je ook heel fysiek maken. Hoe zou je dat dan doen? Hoe zou je dat uitbeelden dan? Nou, dat kan heel fysiek gebeuren. In plaats van een plaatje over microben uh, of van die enge beesten... kun je dat uh, uitbeelden. Ja, ik zie het nog niet helemaal voor me. Beschrijft u dit? Eh uh, Ja, wat is zo verschrikkelijk veel mogelijk... Wat dus wel met taal kan, zit ik bijvoorbeeld te denken aan de wereld draait door. Daar zou heel goed een clown als medegast aan tafel kunnen zitten. Ja. Om het vanuit die visies te belichten. Ik wens u veel succes met uw strijd om meer zendtijd. Hartelijk dank, Marjan van Hoofd. Ja, woordvoerder, woordvoerder van de Federatie Nederlandse Clowns. Amsterdam is gewaarschuwd, ze komen eraan. Hij was maar een clown. In het wit en in het rood. Hij was maar een clown. Maar nu is hij dood. De Gids.fm Henk uit Lelystad zat ruim twee jaar in de gevangenis voor seksueel misbruik. Ten onrechte bleek en het gerechtshof sprak hem definitief vrij. Na zijn vrijlating was hij alles kwijt. Zijn WHO-uitkering, zijn huis en al zijn spullen. En hij kon geen nieuw huis meer krijgen... en geen enkele verzekeringsmaatschappij wilde nog zijn auto of hond verzekeren. De gids.fm heeft al eerder aandacht aan deze zaak besteed, besteed... met als gevolg kamervragen en vandaag deel 2. Bert Molenaar doet verslag. Henk, als ik zo in je woonkamer kijk, het klinkt nog steeds hol. Het is nog steeds een lege kamer. Maar er staat een bank, er zijn stoelen, er staat een grote televisie. Ja, ik heb in principe van de vergoeding die ik gekregen heb van justitie... heb ik nieuwe spulletjes gekocht. Het houdt verder niet over... Je ziet er beter uit, nog wel moe, maar niet meer zo gespannen als vier maanden geleden. Voel je je ook beter? Deels wel, deels niet. Er blijft toch een bepaalde vroeging zitten, er blijft toch een bepaalde onzekerheid zitten. En er zit gewoon, en dat is, dat is voorlopig nog niet weg, dat is gewoon een boosheid naar justitie toe. Suicidaal ben ik niet meer. Dat, dat, is... dat ben je wel geweest, hè? Uh, ja, ik heb, uh, ik heb toen in een trappen gehangen en uh, ben door een vriend van touw afgehaald, ja. Is dat voorbij, die situatie? Die... Uh, ja, dat, dat suicidale is echt voorbij. Ik ben nog steeds boos als ik een politieagent over straat ziet lopen. En ik, ik, ja, ik, ik weet niet hoe ik dat moet omschrijven, maar dat is een bepaalde boosheid. En die is niet 1, 2, 3 weg, maar dat zeggen ze bij het GGZ ook. En dat kan zomaar 2, 2,5 jaar gaan duren. Nou was het zo, vier maanden geleden was ik bang als jij een agent op straat tegenkomt, dat je weer zoveel boosheid in je hebt, dat je verkeerd op zo'n man reageert en ongewild dingen uitlokt waar jij weer vooral het slachtoffer van bent. Is die, is die angst nog steeds serieus of is dat voorbij? Nee, kijk, ik zal, ik zal een, een, Die ambtenaren, die zal ik niks doen. Uh, dat gaat me net even te ver. Maar innerlijk, dan heb ik wel eens zoiets van. Ik wou dat je voor mijn poten dood viel. Ja, zonder meer. Jezus, je heeft grote fouten gemaakt. Je bent vrijgelaten. Uh, je bent vrijgesproken. Je hebt een groot bedrag gekregen. Ik dacht iets van 125, 126.000 euro. Ja, om het goed te maken. Ja. Om je schaandeloos te stellen. Kan er dan toch geen moment komen van. Een streep eronder? Ik moet daar wel naartoe werken. Maar Dat kan je... het nog even duren. Ja, nou ja, goed. Kijk, je krijgt een schadevergoeding. En dan moet je ongeveer zo'n zo 40.000, 45 45.000 euro. moet je daar aan onkosten van. Uh, eerst van betalen. voordat je zelf kunt kijken wat, wat je daaraan overhoudt. Terwijl die onkosten die, uh, die voor mij uh, ontstaan zijn. eigenlijk door schuld van justitie zijn ontstaan. Ik heb zo'n kleine 16.000 euro over poosje terug. Ook ben ik volop uh, nieuwe kleding aan het kopen geweest. Ja, ik had alleen die bias uh, kleding maar. Nou, dat heb ik nu dus allemaal in de vuilnisbak gegooid. En dat is... Uh, ja, dat stukje heb ik dus wel af kunnen sluiten. Had je nou schulden bij de Belastingdienst, bij bedrijven? Ja, zowel voor de zorgverzekering als voor de inkomstenbelasting een uh, totale pakket van 15.000 euro schuld. Kijk alleen maar naar bijvoorbeeld een woningbouwvereniging. Ik bedoel... nou, had je ook schuld? Uh, ja, het huis is ontruimd, maanden huur niet kunnen betalen. Uh, dat, dat heeft mij zes, 6.000 euro gekost om, uh, en de situatie uitgelegd. Dus ik mocht na betaling mijn eigen weer in laten schrijven... bij uh, de betreffende woningbouwvereniging. En ja, het is nu alleen maar afwachten... wanneer ik op welk termijn een woning zou kunnen krijgen van hen. En dan, dan wordt, doordat de Kamervragen gesteld zijn wordt er door meneer Teven dus op een gegeven moment gezegd... ja, maar hij had het in onderhuur kunnen doen... Of, of, of weet ik op wat voor een manier. Alleen in mijn periode was dat nog niet en mocht dat ook niet. Want je mocht niet onderverhuren. Door onze uitzending hebben drie partijen uh, vragen gesteld. Het CDA, de Partij van de Arbeid en de SP. PVV en VVD vonden jouw zaak blijkbaar niet zo belangrijk als partij. Die hebben niks willen doen. Die hebben vragen gesteld aan de staatssecretaris, de heer Teven. Beter vrede over de antwoorden, want ik kreeg de indruk dat je een hoop kritiek had. Uh, ja, die kritiek. Ik heb op een gegeven moment die, die Kamervragen gelezen. Ik heb ook de antwoorden van de heer Teven gelezen. Er wordt gewoon een beetje om de hete brei heen gedraaid door meneer Teven. Wat zijn de, punten van, wat zijn de wezenlijke, de harde punten van kritiek van jou? Nou, kijk alleen maar dat meneer Teven dus op een gegeven moment zegt... op het moment dat iemand uit een justitiële inrichting ontslagen wordt... dan wordt de betreffende gemeente ingeschakeld. Maar laat die goede man mij nou eens uitleggen welke gemeente. Want ik had geen, geen, geen, geen huis meer, ik had geen gemeente meer. Ik was eigenlijk dak- en thuisloos. En verder kon ik niet. Dus naar welke gemeente is hij geweest? Er is op een gegeven moment zo'n versnelling in, in, in het hele proces... Uh, gegaan, s' maandags voor geweest, dinsdags losgelaten. dan is eigenlijk die tijdspanne in mijn ogen te kort. om uh, te kunnen zeggen van: oké, okay, wij schakelen gelijk de gemeente in. Ja, welke. Is er dan nog door justitie contact met jou opgenomen? Is er iets van excuses gemaakt? Is er iets van begrip voor jouw situatie? Is er iemand bereid om jou een hand te reiken en indien nodig te helpen? Is dat allemaal gebeurd? Nee, er is totaal vanuit justitie niet gereageerd op geen enkele mogelijke manier. Niks? Nee, helemaal niks. Geen belletje, geen mailtje, niks? Nee, nee. Maar Had je justitie geen gebaar moeten maken? Uh, ja, misschien wel. Uh, ik weet niet. Ik weet alleen dat uh, als ik uh, het voor het zeggen zou hebben... zou ik eens een flinke bezem door justitie heen trekken. Justitie heeft van fatsoen nooit gehoord, denk ik. Denk je reëel gesproken dat er voor jou nog een toekomst is? Dat jij in staat bent om je een toekomst te maken? Laat ik heel simpel zijn. Dat zal de tijd moeten uitwijzen. Ik durf geen ja te zeggen. En je durft ook geen nee te zeggen? Nee, dat zeg ik ook niet. Het verhaal van Henk uit Lelystad. Ten onrechte veroordeeld en de nasleep daarvan. Heel langzaam krijgt Henk dus zijn leven weer op de rails. De Radio 1 Tour Top 100. Uw keuze uit de 100 beste Franse hits. Surf naar radio1.nl en stem op uw favoriete Franse plaat. De 100 populairste worden straks gedraaid tijdens de programma's de Tour ontwaakt. Tussen half negen en negen op Radio 1. Radio Tour de France natuurlijk, dat is elke middag. En onze eigen proloog, dat is een programma dat komt in plaats van de gids tijdens de Tourperiode. Radio 1 Tour Top 100. Er mag gestemd worden. U kunt bijvoorbeeld bij de A beginnen en dan bij deze waltz. La la la la la Je me souviens du bord de mer, avec ces filles ainsi claires, elles avaient l'âme hospitalière, c'était pas fait pour nous déplaire. Tant qu'elles étaient belles On pouvait lire en leur prunelles Qu'elles voulaient pratiquer le sport Pour regarder une belle ligne de corps Et encore, et encore J'aurais pu danser la java. J'étais chouette Les filles du bord de mer J'étais faite Pour qui savait va être Qui s'appelait Eve C'était vraiment la fille de mes rêves Elle n'avait qu'un seul défaut Elle se baignait plus qu'il ne faut Lui d'aller chez le masseur Elle invitait à prendre des baigneurs Attaquer des côtés de son cœur En douceur, en douceur En douceur et profondeur chouette les filles du bord de mer j'étais fête pour qui savait qui frère lui pardonnant cette manie je lui propose de partager ma vie mais des corps vingt l'été je commençais à m'inquiéter Sur les bords de mer du Nord, elle sera mis à faire du sport Je tolérais ce violon dingue Sinon elle devenait marine Oui C'est typique la mer à boire Je gigolo Et j'ai nagé vers d'autres Z'étaient chouettes, les filles du bord de mer. Z'étaient fêtes pour qui s'avaient leur pléhaut. POM, Léfi du Bordemère van Adamo. Kunt u opstemmen op de Radio 1 Tour top 100? Er staan meer dan 300 platen op. En nu worden natuurlijk teruggebracht tot 100. En dan worden ze gedraaid tijdens de Tour op Radio 1. Radio 1. De Gids. Dan de schwalbe van het WK. Hernandez, geen man in de buurt. En valt om een penalty te forceren. Probeert probeert vrijgeconstateerd te spelen en geen, geen onnodige kaarten te pakken. Want het zijn toch spelers die uh, aan alle kanten een oor proberen aan te naaien. En daar hebben ze gewoon een, een handje van. Ze proberen contact te maken en, uh, en de grond op te zoeken. Dat zag je de tweede helft ook op een gegeven moment in, uh, in het 16 meter gebied. Dat hij volgens mij een meter van me af staat. Uh, die Sanches, man, en de gewoon tuimel. Oud-interesse door Niemann na afloop van de wedstrijd Nederland-Mexico gespeeld op het 2K van 1998. De Mexicaan Luis Hernandez probeerde een strafschop te versieren door zich te laten vallen. Maar dat deed hij zo opzichtig dat niemand erin trapte... en uit hij niemand terecht heel boos was. Over de schwalbe van Hernandez kon geen twijfel bestaan. Maar... Zo gemakkelijk als toen is het niet altijd. Wanneer laten spelers speler zich nu echt expres vallen? En hoe hinderlijk is buitenspel eigenlijk? Op deze en andere vragen wil bijzonder hoogleraar Robert Siegman het antwoord vinden. Deze week aanvaardt hij de leerstoel internationaal en Europees sportrecht... aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit. En daarmee begint zijn onderzoek naar bijvoorbeeld spelregels in het voetbal. Goedemorgen, meneer Siegman. Goedemorgen. Hoeveel schwalbes heeft u zelf op uw naam staan? Geen enkele. Weet u het zeker? Ja. U was verdediger? ja. Oh ja. ja, dan heb je het al. Hè. Valt een Schwelbe onder een spelregel? Ja, dat is onsportief gedrag. Ja, maar dat is een ruim begrip Simuleren. Daar kan je alle kanten mee uit. Hè? Ja, ja. Het probleem is uh, wat u in het voorbeeld al liet zien of liet horen, beter gezegd. Uh, hoe stel je de feiten vast? Hoe stel je, de, je stelt de feiten vast. Wat gebeurt er eigenlijk? Maar een nog groter probleem is... Is, is er een uh, opzet in het spel, hè, bij, de, bij de aanvaller in dit geval? Ja, maar een schwalbe is altijd opzet. Ja, maar goed, we moeten even naar de positie van de scheidsrechter... die de situatie moet beoordelen. Die moet dus beoordelen of dat een echte schwalbe is hè, dus het, of niet. En wat wilt u daar nu aan onderzoeken dan? Naar nou Bijvoorbeeld zo'n schwalbe? Uh, de schwalbe is maar een voorbeeld. Uh, wij willen dus onderzoeken en de spelregels onderzoeken op al deze aspecten uh, waarbij je uh, in, met, in de problemen komt... tussen de feiten met de feiten en wat er laten we zeggen, in het hoofd van de speler gebeurt. De psyche, de, de mentale kant van het spel. We willen kijken wat de spelregels daarover zeggen. Hoe dat nader is uitgelegd in de spelregels. Dat de, de, zijn de officiële regels dan van de FIFA wereldwijd, de laws of the game. En wij willen dat ook dan plaatsen tegen de achtergrond van het strafrecht waar, misschien wat ingewikkeld... maar waar ook natuurlijk begrippen als opzet... en voorwaardelijk opzet worden gehanteerd. En waarom wilt u dat plaatsen in, uh, tegen de achtergrond van het strafrecht? Ja, nou, want strafrecht is natuurlijk een... Uh, en dan hebben we het over de algemene beginselen van strafrecht... Uh, wereldwijd als het ware, hè, dus de echte basisconcepten. strafrecht is natuurlijk een zeer uitgewerkt systeem... van, uh, van regels en denkbeelden hierover. Ja. Uh, waar is diepgaand ook natuurlijk in de rechtspraak... Over dit soort zaken van opzet nagedacht en beslist. En uh, onze indruk, mijn indruk is dat in de voetbalwereld de discussie steeds weer opnieuw start. En dat is, vinden we natuurlijk allemaal aardig, want we zijn allemaal liefhebbers en we praten er graag over. Maar dat het eigenlijk nooit komt tot een, uh, een systematisch onderzoek naar wat er soort gevallen er nou allemaal zijn en wat men daar nou eigenlijk mee aan moet. U zou die spelregels willen verfijnen op deze manier? Zeker. Een poging althans. Bescheiden en dan wordt het voor de schijnschetter makkelijker? Dat, dat kunnen we natuurlijk bij voorbaat niet zeggen. Maar uh, het wordt wel, moet wel duidelijker worden... waar we nu eigenlijk mee te, mee te maken hebben. Want een schijnschetter moet namelijk in een split second een beslissing nemen. Dat is waar. En daar kan geen regel tegenop. Lijkt mij. Daar heeft u een heel sterk punt. Hij moet in een split second beslissen. Uh, maar... Uh, ja, ik zou dan vooruitlopen op resultaten van het onderzoek... die ik natuurlijk niet ken. Hè. Nee. Wij, want we zitten natuurlijk hier ook dan met, niet alleen met het kijken... naar wat er in de spelregel staat... en hoe die naden zijn uitgelegd en toegelicht in officiële beslissingen. Maar we moeten ook natuurlijk rekening houden... met de positie van de scheidsrechter die, uh, nou ja, de, de, laten we zeggen... de rechter in dit geval is en die onmiddellijk moet handelen. Anders dan een gewone rechter in de rechtszaal. Mm -hmm. uh, nou ja, dan zou je natuurlijk kunnen denken aan aan dat hij uh, daarbij hulp krijgt. Hè? En dan, dan, maar ja, dan kom je weer in de technische sfeer... zoals we dat zien bij de doelpunt of niet-doelpunt. Moet, uh, moet je daar dan ook een soort uh, back-up gaan organiseren... voor de scheidsrechter voorzitter, voor dit soort gevallen. Dat zou een gedachte zijn. Maar, uh, en dan loop ik voorop, vooruit... maar dan zou je dat natuurlijk moeten beperken tot bijvoorbeeld het WK voetbal tot de allerbelangrijkste wedstrijden elk vier jaar... want dat wordt alles een veel te dure aangelegenheid. Ja, u gaat binnenkort oreren, vrijdag geloof ik, hè? Allah, inderdaad, ja, inderdaad. Dan haalt u de oratie, dan, dan wordt het die leerstoel officieel aanvaard... en dan hij, hij gaat het onder andere over het feit of sportrecht echt wel bestaat... Ja. En nou, u komt tot de conclusie dat het echt wel degelijk bestaat. U beroept zich op een aantal uh, punten... die eerder in de, in de wetenschap uh, tevoorschijn zijn gehaald. Elf punten, geloof ik. En dan uh, komt u tot de conclusie... ja, sportrecht bestaat gelukkig maar, zou ik zeggen... want anders zou die zetel van u uh, niks voorstellen, of niet? Nou, eh, het vak kan natuurlijk ook wel nog als sport en recht gedoseerd worden. Onder eh, een andere titel. Maar u heeft gelijk... Eh, je mag tot de conclusie komen dat er zoiets bestaat... dat er iets eigens is zoals sportrecht. Een aparte, aparte rechtsgebied. Zoals ook het milieurecht of, of computerrecht of whatever. Ja. Van bijzondere gebieden. En dat betekent meteen ook dat een speler bij een onterechte beslissing... niet buiten dat sportrecht terecht kan bij een rechter? Ja, dat is inderdaad zo. Dat protesten zijn bijvoorbeeld in Nederland al lang afgeschaft. Dat was nog in mijn jeugd. Kwam dat nog wel voor? En dat is natuurlijk terecht, want uh, dat zou natuurlijk een onmogelijke situatie opleveren. Dat gebeurde vroeger nogal: hè? Dat, uh, als een club een penalty claimde of zo, dan uh, werd er na afloop van, een, uh, van de 90 minuten werd er een penalty genomen. Door ja, de voor de zekerheid, club. ja, inderdaad. Voor de zekerheid om. Uh, mocht het toch. Uh, de commissie het toch toewijzen, de protestcommissie... dan, was hij in ieder geval, dan wist men al het, de gevolgen daarvan. En dat is helemaal afgeschaft? is terecht uiteraard natuurlijk. Ja, want anders levert dat veel te veel discussie op. Maar nu zegt u ook, die spelregels leveren veel discussie op. Aan de andere kant, en dat zei u zelf ook al... het is hartstikke leuk om erover te praten... dat een scheidsrechter een foute beslissingen genomen heeft. Ja, inderdaad. Dus... Het is toch geweldig? Dat we ja, hebben. we zijn wetenschapper en we zijn ook, uh, uh, laten we zeggen, sportliefhebber, voetballiefhebber. Hè? Dus, uh, maar het is natuurlijk ook een, een, een gebied waar heel veel een, een sport, waar heel veel geld, zoals in we omgaat, waar, wat als vak wordt beschouwd als product zelfs. Yeah. En uh, waar de vele, altijd wordt natuurlijk gezegd, als er weer een omstreden beslissing is, dat, dit, dat, er, dat er hele grote belangen op het spel staan, dus dat er toch een verbetering moet komen. Hè? Nou, dat, ik noemde al die doellijnbewaking, dat is het duidelijkst. En, uh, ja, Maar ik ben het met u eens, als wij te veel in de Amerikaanse richting zouden gaan met het voetbalsport, waar, waar dit natuurlijk veel makkelijker kan worden ingevoerd en ook ingevoerd is in allerlei sporten, dit soort technologie eromheen. Ja, ja dan is de vraag of wij dat, dat ons wel kunnen verzoenen met uh, uh, vanuit, uh, vanuit onze Europese cultuur. Ja, daar hebben we niks mee te doen. Dan hebben we ook, en ik zeg het dus heel netjes en ingewikkeld. Nou, dan hebben we nog wel wat te doen, want dan ontstaat er wel weer een nieuw probleem. Dat weet u zeker. Dat maar weet ik zeker. Laat ik eens een ander voorbeeld nemen, want u heeft het ook bijvoorbeeld over de term opzet. Ja. Uh, nou, een speler gaat voor 100% voor de bal, maar raakt toch zijn tegenstander en breekt diens been. Ja. En de scheidsrechter moet snel beslissen, geeft groot. Hoe ja. kan die voetballer nu zijn onschuld bewijzen? Ja, we hebben natuurlijk de kwestie gehad. Ik heb die wedstrijd nog zelf gezien bij Sparta Rotterdam tegen Go Ahead Eagles met Boazouan. Ja. En ik zat toen op de Dennis Neville tribune achter dat doel waar dat gebeurde. Beschrijft u nog eens wat er precies gebeurde? Ja, als ik het me goed herinner, was het een soort terugtekelen van Boazouan om een de naam is me onscholden van de bekende speler om die man nog te stuiten... voordat hij door zou breken of het op doel zou schieten. Maar ik was ervan overtuigd dat dat echt in een reflex is gebeurd. Ja. In een absolute reflex. En Niels Koppmeijer... Er Niels was, was geen opzet. Alleen, het is wel zo, je moet je niet roekeloos gedragen. Dat staat ook in de regels. Dus, ja, ja. Maar de opzet, uh, en dat werd hij natuurlijk wel verweten... daar twijfel ik, twijfel ik toen sterk aan. Ja, maar dat is uw inschatting natuurlijk. Ja, dat is ook mijn inschatting, ja. Ja. Ja, maar, uh, Kokmeij, die heeft er heel lang mee rondgelopen. En ja. die, heeft, die heeft verder niet meer kunnen voetballen. Ja, dat was vreselijk. Ja, en daarom maar... is natuurlijk het wel verwijtbaar, ernstig verwijtbaar gedrag aan, aan, die, uh, aan die speler van Sparta. Zijn die spelregels al eerder ooit onderzocht? Op wetenschappelijke basis. Nou, Het enige boek waar. Uh, er wordt natuurlijk door, laat ik het zo zeggen, door scheidsrechters worden regelmatig boeken geschreven in, in Nederland en buitenland. En opmerkingen geplaatst vanuit de praktijk, en dat is heel waardevol. Uh, maar dat zijn allemaal, ja, zo gezegd, dat is allemaal hapsnap, een beetje. Dat is niet systematisch. En uh, het enige boek dat ik ken is een historisch boek van de oud-voorzitter van de FIFA, Stanley Rouse. Uh, dat was nog de laatste voorzitter die uh, Integra was van de FIFA overigens. En die heeft de uh, History of the Laws of the Game geschreven met iemand anders. En dat is heel interessant, want dat zullen wij in het onderzoek betrekken. Daar zie je hoe de spelregels zich vanaf 1863 hebben ontwikkeld. Dus dan begrijp je ook veel beter waarom er een buitenspelregel... op een gegeven moment is ingevoerd. Want er is ook alweer zoiets, hè? Hoe constateer je dat het buitenspel is? En hinderlijk dan nog wel? Ja, Daar gaat het om. Ja, ja. Dat is inderdaad ook een, ook een van de problemen waarbij je tegenwoordig, dat is mijn inschatting, toch situaties ziet waarin geen buitenspel wordt gegeven, terwijl dat vroeger duidelijk hinderlijk was. U bent echt een kenner, hè? Wat zegt u? U bent een kenner. Ik, dat durf ik hier niet te beweren, nou, u want, kan best in want ik, ik denk dat, dan, denk ik. Ik denk dat uh, de echt, degene die zich als echte kenners mij uh, beschouwen, die zullen mij weer als zo'n academicus beschouwen, zo'n wetenschapper, die ook er wat denkt van af te weten en de praktijk niet kent. Nou, de praktijk die ik wel ken, dat is 50 jaar amateurvoetbal. Rob Siekman is bijzonder hoogleraar op het gebied van sportrecht, heeft amateurvoetbal gedaan. Doet het nog misschien? Helaas ben ik geblesseerd op het moment. Maar dat is tijdelijk zo te horen. Hopelijk. Blijf nog even zitten. Ik praat na het nieuws nog even kort met u verder. Zometeen nog. Moeten homo's Pluto nog kunnen worden? En geluid alsof het uit de hemel komt. De geluidsinstallatie bij de opera Orfeo is een Nederlandse uitvinding. Het nieuws nu met Dorald Megels. Radio 1. Het NOS-journaal is de mobiele eenheid gelukt om bij Borsle een vrachtwagen van Greenpeace van het spoor te krijgen. Greenpeace probeert al de hele ochtend te voorkomen dat een trein met splijtstofstaven van Borsle naar Frankrijk vertrekt. Tien activisten zijn opgepakt. Bij de aanval vrijdag op het presidentieel paleis in Jemen is president Saleh ernstig gewond geraakt, zeggen Amerikaanse regeringsfunctionarissen. Het zou zelfs onzeker zijn of hij herstelt. Saleh zou op 40% van zijn lichaam brandwonden hebben opgelopen en een klaplong hebben. Hij wordt nu verpleegd in Saudi-Arabië. Vanmiddag is er in Luxemburg een spoedberaad van de Europese ministers van Landbouw over de EHEC-bacterie. Ze praten onder meer over steun aan tuinders die veel omzet mislopen en mogelijk komt er een Europees noodfonds. En de rechtbank in Arnhem heeft twee Apache-piloten veroordeeld tot werkstraffen. De gezagvoerder kreeg 100 uur en zijn co-piloot 50 uur. De twee vlogen in 2007 met een Apache tegen hoogspanningskabels boven de Waal... Door het ongeluk zaten 50.000 huishoudens in de Tieler en Bommelerwaard twee dagen lang zonder stroom. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Vara, Radio 1 Degids.fm Met Felix Beurders. Tot 12 uur nog. Homo's zouden vaker HIV of andere geslachtziekten hebben en mogen daarom geen bloed doneren. Discriminatie vindt D66 en de opera Orfeo klinkt prachtig via een vernieuwde geluidsinstallatie van Nederlandse bodem. Ik praat verder met Robert Siekman. Hij is bijzonder hoogleraar, gespecialiseerd in sportrecht. En deze week aanvaardt hij de leerstoel Internationaal en Europees Sportrecht aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit. En u gaat onder andere onderzoek doen naar uh, voetbalspelregels. Hebben andere sporten er ook vandaan? Uh, in eerste instantie niet. Het is zelfs zo dat een onderdeel van het onderzoek zal zijn. vergelijkingen trekken met, met andere sporten, natuurlijk met name teamsporten. En uh, ook daar kom je in de literatuur, om het zomaar te zeggen... kom je wel voorbeelden voor en ideeën. Bijvoorbeeld de trap in in plaats van de inworp. Nou, ik ben daar geen voorstander van. In Amerika is dat geloof ik in het damesvoetbal bekend. Maar ook gewoon in het collegevoetbal wel, de trap mm. in, de kick in. Uh, maar wellicht zijn er ideeën en, en uh, regels of stukjes van regels... die, die verhelderend kunnen werken en, en tot verbetering kunnen leiden... Ook voor het voetbalspel. Hoe gaat u dat onderzoek uitvoeren? Gaat u uh, videoregistraties maken van voetbalwedstrijden... of beperkt u zich alleen tot alle documenten die nou, erover gaan? Dat is een goede vraag. Uh, het onderzoek zal eerst starten met, een, met het schrijven van een artikel... waarin de contouren neergezet worden van, uh, van de vraagstelling... en de manier waarop het onderzoek waar u nu naar vraagt... zal worden uitgevoerd. En dan zullen we verder zien en dan zou het een optie kunnen zijn om bijvoorbeeld van een reeks WK's... recente WK's de wedstrijden precies in kaart te brengen. Echt wetenschappelijk? En, en, wetenschappelijk. Van wetenschappelijk. Ja, en tot natuurlijk seconde. ook, met, maar dan, dat is allemaal nadere invulling eventueel... met een, uh, met een adviescollege van, van de echte kenners, hè, topscheidsrechters en dergelijke... als die daar de tijd voor hebben om uh, ook een oordeel daarover te geven. Eigenlijk, als ik dat mag toevoegen, vind ik dit een onderzoek... dat door de FIFA zou moeten worden uitgevoerd. Uh, U wil ja, graag gesponsord zien door de FIFA? Nee, dat, daar hint ik natuurlijk indirect <laughs> wel op. <laughs> maar zo, om niet flauw te zijn... maar het is wel iets wat uh, de Wereldvoetbalbond... die daar ook de middelen voor heeft... die zou zelf, uh, of met de Universiteit van Neuchâtel in Zwitserland... waar we nou mee samenwerkt. Daar is een, ook een sportrecht, een economisch rechtscentrum. Ja. Die, men had... De, de FIFA zou dat moeten doen. Maar ja, we weten dat de president van de FIFA... wat spelregels betreft toch redelijk conservatief is. Ja, meneer Blatter he, heeft u het over. Gaat Inderdaad. dit de voetbalsport veranderen? Uh, wil Jasmijn Aster weten via e-mail? Heeft ze die vraag gesteld? Wat gaat veranderen? Dit, dit wat u gaat doen, gaat dit de voetbalsport veranderen? Nee, ik ben veranderen. heel bescheiden. Uh, een onderzoeker die gaat altijd eerst onderzoeken... En uh, uh, die gaat niet voor bij voorbaat uh, uh, buitenbeweringen doen. We zijn geïntrigeerd door de vraag en we zullen zien wat eruit komt. Nog een vraag van Gerard de dat is mijn laatste. Wat is het belang van de buitenspelregel? De scheidsrechters hebben ooit afgesproken niet meer te vaak af te fluiten voor buitenspel. Om het spel niet uh, dood te fluiten. Ja. En dat gebeurt niet meer zoveel. Wat is eigenlijk het belang van die buitenspelregel, wil hij weten? Het gebeurt niet zoveel zo meer. Ik denk dat het nog steeds Gebeurt als okay. het buitenspel is, is het buitenspel? Nou, de buitenspelregel die maakt het, uh, het, het voorkomt dat spelers aanvallers balletjes gaan afwachten. Hè, zoals je dat in het kleinste jeugdvoetbal ziet, waar die niet bestaat bij de F's een half veld dat spelers bij het doel van de tegenpartij gaan staan... of het balletje afwachten en hem dan erin trappen achter de verdediging staande. Geef je ja, zit toch gewoon dat, een knal, u bent verdediger. knap, boem. Ja, boom. en dat is leuk voor, dat, voor die leeftijd en, en terecht. Maar u weet zelf ook dat uh, de buitenspelregel ervoor heeft gezorgd... het is eigenlijk een prachtige regel dat het uh, voortdurend de... Uh, de twee elftallen als harmonica over het veld bewegen. Dat is tenminste de gedachte. Hè? Ja. Omdat de buitenspellijn voortdurend verplaatst wordt. Dus dat maakt het voetbal ook een van die sporten mede... als een van de meest ingenieuze sporten. Hoe simpel het ook aan de andere kant is. Ik hoor het. U bent een echte kenner. Dat zegt u? U bent een echte kenner. <laughs> Ik hoor het echt. Uh, uh, succes met uw blessure. Wat is het precies? Het is, een, het is, om niet lang, te lang uit te wijden, een lessure waarbij ik mijn knie heb verdraaid in de lucht. Met voetballen? En, met voetballen, nou, dat was al jaren geleden. Het gevaarlijke het is, sport hoor. Het is, Siegman. Maar je moet het toch doen als je het leuk vindt. Dat vind ik ook. Robert Siegman, bijzonder hoogleraar, gespecialiseerd in sportrechten. En uh, hij oreert de aanstaande vrijdag aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit. Veel uh, succes daar. Dank u, dank u. gids.fm vanavond de voorpremière van de opera dus een voorpremière is dubbel op eigenlijk hè? je hebt een, een première je hebt een voorpremière dus ja, van voor de première ik denk dat ja, ja, komt, ja dat is namelijk woensdag de echte première dit is de stem van botte jellema verslaggever de voorpremière van de opera orfeo et op uh, het Paleis Soesdijk. U heeft dat misschien al gehoord, gezien. Het is een grote theaterproductie op en rond de vijver... in de tuinen van het paleis. Maar ze maken gebruik van een heel bijzonder geluidssysteem... en daar weet jij meer van, Botte. Ja, Het heet OmniWave. Het is een Nederlandse uitvinding. Je zei het al even. Het ziet eruit als een aantal beschuitbussen. Er zitten een paar van aan het hekje voor de tribune gemonteerd. En er hangen een aantal... Nou echt een, wel een dozijn hangende zo boven je. Uh, het is een, ja, een speakertje. Het zit, zit op zo'n busje gemonteerd. En dat straalt het geluid naar alle kanten uit. En dat heeft als effect dat het uh, um, uh, een soort onhoorbare luidspreker wordt. Zo staat hij ook bekend. Dat het dus alle kanten uitstaat, kun je niet meer lokaliseren... waar nou eigenlijk uh, die speaker zit. En dat is nou precies wat ze daar uh, heel graag willen. Um, en bij, Or bij Orfe uh, Orfeo komt dat uh, geluid in de muziek... dus gewoon vanaf de plek waar je de spelers ziet... en niet van de plek waar je de speaker uh, hebt. Maar een beetje harder natuurlijk. En dat lost een belangrijk uh, probleem op. En dat vertelt uh, geluidsontwerper uh, Danny Hoogveld... Ja, het grootste probleem is eigenlijk gewoon het formaat. We kijken nu naar de achterkant van het paleis. Dat is ook je hele speelveld. Ja. Hoe ver is het tot het, het bordes ongeveer? Wat is dat? Het is ongeveer 300 meter. En dat je eigenlijk gewoon een soort theater uit zijn natuurlijke omgeving haalt. Dus het is gewoon gewend om in stadschoorzalen of een kerk te spelen. En wat je dan eigenlijk gaat doen is dat plak je dat gewoon buiten in de... Droge wildernis en daar is niks. En zo klinkt het niet. En die mensen, die, die horen zichzelf niet en dat, dat, dat is, daar is niet voor bedoeld. Dus mijn. Het probleem is om dat na te maken. Nou, we liepen het podium hier even op. En ik was, ik was aan het kijken naar wat je hier nou had opgebouwd. Ik zag eigenlijk nog niet eens zo verschrikkelijk veel. Een orkestbak aan de andere kant van de vijver. En ineens blijk ik al tussen het geluidssysteem <laughs> te staan. De paar busjes die hier vooraan aan de reling zijn vastgemaakt. Vooraan bij het podium. <laughs> ze worden ook al heel liefkozend de dieptebommen genoemd. Misschien ziet ze er een beetje uit. Ja, cool. Niet dat ik veel dieptebommen in mijn leven heb gezien. Maar ik kan me er iets bij voorstellen. Ja. Als je zeg maar naar nou een... een, een... Een speelveld zit te kijken wat zo breed is en zo diep. En je zit continu, hoor je zeg maar, van een kant het geluid komen, terwijl de, de, de rest van de, de, de bronnen totaal aan de andere kant staan. Ja, dan, dan ben je het kwijt. Dan zit je niet in de voorstelling. dan volg je het niet. En, uh... Maar dit is een hagelnieuw systeem, hè? Ja, klopt. En eigenlijk is dit de grootste opzet met uh, deze kastjes uh, tot nu toe. Want hoeveel heb je? De er hangende er nu 32. Krijg je nou veel belangstelling van je collega's? Ja. Nee, dat is heel leuk. Wat, uh, iedereen uh, heeft sowieso er nog nooit van gehoord. En dan, uh, dan uh, vinden ze toch maar rare dingen. En dan denken ze uit zo'n klein kastje, dat, er kan helemaal niks uitkomen. Tot het aangaat. En dan zijn ze allemaal overtuigd. En dat klinkt fantastisch. Dus dat is helemaal te gek. Heb je dat even ook gehoord? Ja, en daarvoor ben ik naar de uitvinder van het systeem geweest. Dat is Leo de Klerk. Hij is uh, geluidstechnicus en muzikant. En uh, nog maar een paar jaar geleden heeft hij dit systeem uh, uitgevonden. En hij liet het me horen. MUZIEK er is eigenlijk maar één goede graanmeter en dat is het kippenvel. Goed zo. Daar ging het om. Dat is rijkdom. Ja. Nee, nee, want het klinkt echt ontzettend mooi. Ik zit gewoon midden in het orkest. Eigenlijk. Ja. ja. Wat goed, zeg. Ja, u'tje. Er is iets tussenuit. Een stukje techniek verdwenen en een stukje muziek ja. komt daar meer voor over het voetlicht. En die mensen in het theater ontdekken daar allerlei, op detailgebieden, allerlei nieuwe toepassingen voor. Ja. Eigenlijk wordt de luidspreker zelf, dus het busje in dit geval, onlokaliseerbaar. Maar het geluid wat hij door moet geven, dat wordt destelokaliseerbaar. Dus als ik mijn ogen dicht zou doen, dan zou ik niet meer naar de speakers kunnen wijzen... omdat ik niet meer op basis van mijn gehoor kan bepalen waar ze zijn. Exact. Ja. En waarom wilde ik dat nou zo graag? Omdat ik als... Uh, Opnameman al 30 jaar tussen twee luidsprekers opgesloten zit. Mm -hmm. En je weet gewoon in stereofonie, als je even je hoofd beweegt, of hè, van links naar rechts schuift... dan valt het beeld om. Als je niet meer in het midden zit. Nee, niet meer in het midden zit. Ja. En dat was ik eigenlijk wel heel erg zat. Ja. Er zijn ook andere redenen om het anders te willen. Bijvoorbeeld in theater wil je iemand die een beetje uitversterkt worden, uh, wordt, die wil je niet uit de luidspreker horen, maar van de plek waar die staat. Dus je wil die luidspreker niet lokaliseren, maar wel dat de energie wat meer wordt. En de lokalisatie blijft bij de, bijvoorbeeld, spelen. Ja. En wat heel belangrijk is, de akoestiek van je, je huiskamer waar je bijvoorbeeld in kan staan... of je theater of je concertzaal, die gaat ook op een hele zinnige manier meedoen. Mm -hmm. Een gewone luidspreker doet namelijk een beetje dit, die toetert. En als je zo in de toeter hoort, dan klinkt het wel heel direct. Als je naast de toeter hoort, dan klinkt het heel indirect en heel dof. Mm -hmm. Dat de effect van een gewone luidspreker op een concertzaal is bijvoorbeeld... dat alles wat de achterkant van de luidspreker doet, komt een hele vervormende manier terug in de zaal. Met zo'n hele omnidirectionele luidspreker als deze, gaat die zaal positief meedoen. Ja. Omdat al het geluid in principe goed is. Dus ook de reflecties... Ja, ook de reflecties, ook de reflecties komen... zijn, die, die, die zijn eigenlijk identiek aan die van, aan het directe signaal van de... Wordt, wordt u al gebeld door de Philips' en de Sony's en de Pioneers ja. en de JVC's? Ja, of ik uh, alsjeblieft op wil houden met die onzin. Je kunt je voorstellen dat ze het niet leuk vinden als op een vergelijkende show. een redelijk basic concept zoals dit is, een rigide concept. een hele duur esoterische luidspreker met diamanten toetertjes en zo eruit speelt. Ja. Ja. Want dat, gaat, dat gebeurt. Dat gebeurt. En dan heb ik de mooiste opmerking gehad van een ingenieur uit Engeland. die met zijn ogen dicht in een luistertest mocht vergelijken. En die op het, als die mijn systeem hoorde heel boos ging uitroepen. This doesn't sound like a loudspeaker at all. dat is precies de bedoeling. Dat dacht ik ook. En dat systeem wordt dus nu gebruikt bij de Orfeo op Soesdijk. Kun je het ook in de winkel kopen, Botten? Ja, het kan wel. Je kan zelfs online bestellen, die speakers. Maar heel goedkoop is het nog niet, want ze kosten bijna 6.000 euro per stuk. Maar dan heb je wel wat. Dank je wel. De gids .fm. Waar hebben de Wikileaks nu weer voor en gezorgd? Nou, in ieder geval bij ons, want we hadden uh, aan het begin van het programma... een gesprek met uh, een actievoerder. tientallen clowns... die vanochtend demonstreerden in Hilversum. En het schijnt dat dat een actie is van Comedy Central. De clowns die eisen meer Central op televisie... en het televisiestation is kennelijk bereid om ze dat te geven. Sterker nog, die hebben al heel wat in petto. Internationalist Francisco Van Jola houdt andere Wikileaks bij. Francisco, goedemorgen. Goedemorgen. Is er ik. iets te melden? Ja, er is bijna altijd wel wat te melden. En wat hebben we nu? We hebben eigenlijk twee dingetjes... die een beetje met elkaar te maken zouden hebben kunnen zeggen. We hebben de één aanwezigdeling de dat oh, rustig, de rustig. liekjes naar buiten zijn gebracht. Dat de Groot-Brittannië in hoog tempo door zijn olievoorraad aan het raken is. Um, dat ze binnen uh, een... Uh, even kijken hoor... Dat ze binnen een paar jaar 80% van hun olie moeten gaan importeren. Dat moeten ze dan gaan importeren uit een ander fijn land. En dat is namelijk Saudi-Arabië. Zoals we weten, onder andere. En uh, daar komt Wikileaks ook weer naar boven. Want daar is het duidelijk geworden. waarom dat vrouwen daar nou geen auto mogen rijden. En? Dat is namelijk. Uh, uh, nou ja, het blijkt dus dat de regering Obama wel probeert druk uit te oefenen op. Uh, op Saudi-Arabië, dat ze daar toch een einde aan maken. Uh, het mag niet omdat de, de, de geestelijke bang zijn... dat vrouwen dan mengen met andere mensen. Dat zijn dan mannen, denk ik. En ja. uh, dat is niet goed voor ze. Uh, ze vinden, ze maken zich sowieso druk over dat... er uh, Bij ongelukken bedoelen ze. Ja, maar ook dat ze eigenlijk überhaupt... dat ze in, in het openbaar zouden komen. Het is opmerkelijk dat in die... Uh, in die uh, in die cables, zeg maar aan Washington wordt Saudi-Arabië omschreven als de grootste vrouwengevangenis ter wereld. En dan weet je waar we onze olie vandaan halen. En dit soort uitspraken doen ze dus nooit in het openbaar. Maar gelukkig is het een Wikileaks. Tijd voor het Jof de Wat. Ook vandaag weer, waar gaan we het over hebben? We hebben over een volgende kwestie, uh, Felix. Homo's die mogen in Nederland geen bloeddonor worden. Uh, dat is onder meer een doorn in het oog van de, het COC. En San Quen, de organisatie die Nederland de bloedvoorziening regelt... Uh, zet daar statistieken over de, tegenover die zegt van... ja, het risico op hiv-besmetting is gewoon te groot. Goedemorgen, meneer Hekert. Goedemorgen. U bent van de bloedorganisatie. Homo's mogen wat u betreft dus geen bloeddonor worden. Waarom eigenlijk niet? Wat is het gevaar? Nou, ik moet het een beetje anders zeggen. Het gaat over mannen die seks hebben met mannen. En uh, die worden bij Sanquin niet als donor geaccepteerd... omdat ze een uh, verhoogd risico hebben op het hebben van bloedoverdraagbare infecties. En die dat zijn zo dan... biseksuele. biseksuelen. En die zouden dan in het uh, bloed terechtkomen dat gaat naar patiënten... die veilig uh, bloed willen hebben natuurlijk. Maar dat bloed wordt toch uitgebreid medisch getest? Ja, dat is zo. En uh, daar wordt natuurlijk ook heel veel uh, mee tegengehouden. Maar wat is nu het probleem? Op het moment dat iemand een infectie oploopt... is dat nog niet meteen aantoonbaar in het bloed. Met andere woorden, je haalt het er niet ogenblikkelijk na besmetting in een test uit... En dat betekent dus dat als iemand uh, vandaag een besmetting oploopt en morgen bloed gaat geven... we het niet met de test eruit kunnen halen, maar het wel via dat bloed overgedragen kan worden op een patiënt. Hoe lang duurt dat dan, voordat je dat weet? Nou, dat is niet heel precies te zeggen, maar dat uh, kan anderhalf à een paar maanden duren. Goedemorgen Vera Bergkamp van de homo-belangenvereniging COC Nederland. U vindt dit pure discriminatie. Ja, laat ik beginnen door te zeggen dat ik alle begrip en belang heb... en zie natuurlijk voor veilig bloed. Daar gaat de discussie ook niet over. Wij vinden dat Sanquin een verkeerde cirkel trekt... en aangeeft aan alle homo's... we willen jullie bloed niet, want dat is onveilig. En dat is nogal wat, want daarmee gooi je de hele groep op een hoop. Wij zeggen als COC dat is grofmazig. Het zou niet moeten gaan over homoseksuele contacten, maar over onveilige seksuele contacten. Want dat is nog een tweede argument, dat wij zeggen... dat Sankin een soort schijnveiligheid in het leven roept. Want uh, laten we wel weten, er zijn ook heel veel uh, jongens... die wisselende contacten hebben... Uh, met meisjes, onveilige seks hebben, en die sluit je niet uit. Dus wij zeggen eigenlijk uh, tegen Zankwing... het is grofmazig en het is geen veilig. Stel de vragen aan iedereen. Richt je op onveilige seksuele contacten. En vraag aan iedereen, heb je onveilige seks gehad? Zijn er wisselende contacten geweest en is dat kort geleden geweest? Stel die vragen aan iedereen, meneer Hekkert. Dat is toch heel makkelijk? Dat kan zeker. Er is uh, geen sprake van schijnveiligheid. Als we naar de bloedvoorziening in Nederland kijken, dan is die heel erg veilig... als je hem vergelijkt met uh, andere landen. Dus uh, we hebben er juist met dit soort maatregelen voor gezorgd... dat die bloedvoorziening veilig is. Maar het zijn algemeenheid heeft mevrouw Bergkamp natuurlijk wel gelijk. Op het moment dat je, dat je zegt, uh, heb je onveilige seks gehad, dan mag je geen bloed geven. Dat geldt zowel voor homo's als voor hetero's. Alleen de resultaten zijn anders. Als je naar de HIV-monitor kijkt... die laat al een flink aantal jaren een stijgende lijn zien... op het aantal HIV-infecties onder homoseksuelen... en een dalende lijn onder heteroseksuelen. Met andere woorden, uh, seks, uh, onveilige seks is een groter risico... in de groep homo's dan bij hetero's. En vandaar dat u deze grof maatregel neemt? Het is gebaseerd op hoeveel het voorkomt, epidemiologie van Bergkamp. Het is echt medische wetenschap. Ja, weet je, Het gaat ook niet om de discussie over risico's, maar wij vinden echt dat Stankin een, een verkeerde ja, conclusie trekt door iedereen zeg maar, op één hoop te gooien. Als je kijkt, ook naar hetero's, naar jongens die onveilige seks hebben, daar zit ook een, een stuk risico. Dat kun je ook niet uitsluiten. Dus wij zeggen van zorg er nou voor dat, en dat is ook eerder door de commissie gelijke behandeling ook gezegd, zoek er nou middelen om een minder stigmatiserend beleid te voeren. En uh, de Stankin uh, heeft dat ook al wat eerder als argument genoemd dat de, de commissie gelijke zou gezegd hebben dat dat geen discriminatie is. Nou, die, die uitspraak dateert uit 2007. De commissie heeft gezegd, er is daadwerkelijk wel sprake van discriminatie. En heeft Sankwin ook de opdracht gegeven van zoek naar middelen om minder stigmatiserend beleid te zijn. En wij zijn ook wel benieuwd als COC wat Sankwin sinds 2007 daarmee gedaan heeft. Want uh, ja, de technologische ontwikkelingen zijn natuurlijk ook verder gegaan. vraag is duidelijk. Ja, de technologische ontwikkelingen gaan uh, verder. Maar wat blijft is dat punt wat ik net noemde van die zogenaamde windowfase. Wat het feit dat je die zieken niet meteen kan herkennen. Dat je niet meteen kunt aantonen. En het is inderdaad zo dat de commissie gelijke behandeling heeft gezegd... Hier is, jullie maken wel een onderscheid. Dit is discriminatie, maar we billijken dat vanwege de gezondheidseffecten. En we vinden het belang van een veilige bloedvoorziening... voor patiënten die bloed nodig hebben, belangrijker... dan uh, het punt dat mensen zich gediscrimineerd zouden maar kunnen voelen. Maar zou je voelen. niet minder discriminerende maatregelen kunnen nemen? is eigenlijk de vraag van mevrouw Bergkamp. Uh, wij kennen ze niet. U kent ze echt niet? Als u vraagt aan uh, homoseksuele mannen, want daar gaat het kennelijk om... Um, heeft u onveilige seks gehad dan mogen ze niet geven. En als ze zeggen, nee, uh, we hebben geen onveilige seks gehad... dan mogen ze wel bloed geven. Uh, Daar lossen we dat probleem wat ik net noemde niet mee op. Waarom dan niet? Uh, om... als, als, u, als u toch vraagt, heeft u de laatste, het laatste half jaar onveilige seks gehad? En ze zeggen nee. Uh, we weten uit ervaring dat het antwoord op dit soort vragen... Uh, dat dat vaak sociaal wenselijke antwoorden zijn. Ik en wil daar ik... wil ik toch wel even op, op reageren. Ja, dat is... als, ik, als ik het even ja. verder mag vertellen. Ja. En maar dat het is mij al duidelijk, hoor. Dat betekent nou, ah, nou de. Het is mij al duidelijk wat hij daarmee bedoelt, ja, sociaal en, wenselijke antwoorden. En, en, laten we wel weten, kijk, dat is ook een rare sfeer die Sankwin uh, eigenlijk uh, oproept. Uh, ook in het artikel in Parool he, wordt er ook aangegeven van we zien alleen de Donger en niet zijn partner. Met andere woorden, weet niet hoe monogaam die is. Je roept daar een rare sfeer mee op dat je homos niet zou kunnen vertrouwen bij een uitspraak en heeft Hetero's wel bij het invullen van het vragenformulier. En dat is natuurlijk ook iets wat wij absoluut onacceptabel vinden. Je moet iedereen met dezelfde maat uh, nemen. Uh, je kan niet zeggen homers vertrouwen niet bij het beantwoorden van de vragen en hetero's wel. Ja, nou, daar is ook geen sprake van. Dat we... U geeft nou, het dat net zelf aan, aan sociaal wenselijkheid. Nou, dan, dan leg ik het nog een keer uit. Uh, het is niet zo dat we de ene groep meer vertrouwen dan de ander. Alleen uh, het risico van onzorgvuldig ingevulde vragenlijsten is bij de ene groep veel hoger dan bij de anderen. Daar zit het probleem. Wij willen best met u gewoon eens, eens nadenken... hoe het toch wat minder uh, stigmatiserend zou kunnen zijn. En, en wij zeggen als COC, kijk nou naar onveilige seksuele contacten... en niet naar homoseksuele contacten. Dan willen? heb je een sluitend systeem. Uh, we kunnen dat doen. Het is misschien niet helemaal nodig. Want wat er ondertussen gebeurt, is dat er een adviesaanvraag ligt... bij de Raad van Europa... Daar zitten de beste experts die je kunt vinden op dit gebied bij elkaar. En die komen straks, en straks is ongeveer na de zomer... met een advies over hoe, hoe hiermee om te gaan. En er worden eigenlijk juist die twee zaken tegen elkaar afgewogen. Dus aan de ene kant uh, zouden mensen zich gediscrimineerd kunnen voelen. En hoe vervelend is dat? En aan de andere kant, uh, hoe blijven we zorgen... voor een veilige bloedvoorziening voor mensen die dat nodig hebben? En de uitspraak van die raad is bindend? Gaat u, uh, u zich daaraan houden? Wij Sterker nog, wij hopen eigenlijk dat alle Europese landen... dit beleid gaan overnemen wat straks wordt geadviseerd door de Raad van Europa. Want u weet al wat er wordt geadviseerd? Ook? Nee, dat weten wij nog niet. Uh, ik zal, het wordt verwacht uh, na de zomer. En wat verwacht u van het advies? Uh, dat het een heel gedegen advies is ja. waar alles in meegenomen is... door uh, mensen die, uh, die er verstand van hebben. Maar zou het zo kunnen zijn dat de regels worden versoepeld, zoals in Zweden? Want daar mag een homo misschien binnenkort bloed geven... Ja, in Zweden loopt die discussie inderdaad al een tijdje. Ik weet niet van alle landen dat precies, maar van Zweden heb ik het begrepen dat die discussie daar loopt. Overigens hebben ze nog steeds niet het besluit genomen om het te doen. En dat is, uh, naar ik aannemen, op dezelfde overwegingen als waarop wij hebben besloten om de maatregel te houden zoals die nu is. Maar wil toch wel... Misschien moeten we ja. nog even wachten op de, de uitspraak. Op nou, het ik noties. wil daar te tegenover zeggen dat uh, in de nota van de regering... Uh, dit onderwerp, he, de homonota, ook wordt gesproken. Uh, het onderwerp is in beweging. Vorig jaar heeft nog de Belgische voorzitter van de EU gezegd... van nou we moeten daar naar kijken, heeft het geagendeerd. D66 heeft met meerderheid een motie aangenomen. Morgen uh, is er uh, algemeen overleg over dit onderwerp. Dus uh, tegenover de Raad van Europa wil ik ook wel stellen... dat ieder land natuurlijk ook wel... Uh, maatwerk moet betrachten en, en daar zelf natuurlijk ook... een, een verantwoordelijkheid en een orde over kan hebben. Maar het zou natuurlijk een mooi zijn als de Raad van Europa... een uitspraak doet die voor alle landen geldt, mevrouw Bergkamp. Nou ja, weet je, je ziet nu al dat uh, los van uh, de, de uitspraak van de Raad van Europa... van een aantal jaar geleden, een Europese richtlijn... landen dus daar uh, zelf ook mee bezig zijn. En je ziet dus nu de ontwikkeling. Ik weet ook niet precies hoe dat in alle landen is... maar dat er in meerdere of meerdere maten uh, homo's niet worden uitgesloten. Dus daarin zit ook altijd een, uh, een stuk vrijheid. En dat gebeurt dus gewoon, in landen uitspraken. in Europa... dat homo's niet worden uitgesloten, meneer Hecker. In de meeste gevallen wordt het beleid gevolgd zoals in Nederland. En het is inderdaad terecht dat mevrouw Bergkamp wijst... op de eigen verantwoordelijkheid van Sanquin. En die nemen we op de manier zoals ik net heb uitgelegd. Ik had het over de eigen verantwoordelijkheid van uh, Nederland in deze. Ja, Even een kleine correctie. Nee, dat klopt. Alleen die wordt uitgevoerd door Sanquin in dit verband. Wij gaan morgen uh, in ieder geval bij het AO zijn in de, in de Kamer. en dus we dus wachten een de, de kamer, hierover? En dus, daar wordt over gesproken? Ja, klopt. En u bent heel benieuwd wat het resultaat hiervan is. Hartelijk dank. Vera Bergkamp van de homo-belangenorganisatie COC. En Robert Hekking van Sanquin, de organisatie die in Heckert. Nederland... Hekkert. ja, zei ik dat niet. Uh, <laughs> ja, ik begrijp de verwarring nu in één keer. Ik dacht een Codemie. <laughs> de organisatie die in Nederland de bloedvoorziening regelt. En Francisco, dank voor de bijdrage. Ja. En waar gebruik ik de afstandsbediening nog voor vanavond? Nou, ik weet het al, voor Van de Gekke. Een serie van BNN over mensen met rare obsessies... gebaseerd op uh, Freak Like Me van de BBC. En ook bekende mensen doen een boekje open over hun dagelijkse rituelen. Jurgen, doe jij het open straks? Bekende mensen, heet toch? Ja, om half negen op Nederland 3. Het uur van de Wolf gaat over ontwerpster Vivienne Westwood. Ze werd uh, wereldberoemd in het punctetwerk, Vivienne. Met witstekelhaar en provocerende kleding. En groeide nader uit tot een van de grootste ontwerpers van deze tijd. En ze liet zich een jaar lang filmen. Het uur van de Wolf om elf uur op Nederland 2. En hebt u zaterdag de film Slamdak Miljonair gezien over een jongen die de Indiaanse Kottewijk ontvlucht... door de televisiequiz Wants to be a millionaire te winnen. Vanavond het echte verhaal van de straatkinderen... in de sloppenwijken van Mumbai. Om 12 uur op canvas De Belg dus, Jurgen van den Berg, met lunch. Ja, We gaan straks uh, praten met iemand van de Wereldomroep. Uh, een van de journalisten daar, want uh, er is daar een hoop commotie. De Nederlandse afdeling van de Wereldomroep wordt uh, opgegeven... als het aan de directie daar ligt. Het heeft allemaal te maken natuurlijk met de bezuinigingen. Uh, ook over die bezuinigingen. De plannen van minister Kamp met de kinderopvang... en de stelling in Stand.nl. Het is terecht dat ouders meer moeten betalen voor kinderopvang. Dit is dus Jurgen van den Berg. Volgens mij kennen ze je. Vanavond tot groot. De Radio 1 luisteraars. Ja, Surf naar degids.fm. Zometeen met lunch op deze. Morgenavond, 7 uur. Je hebt mensen die geloven, je hebt mensen die zeker weten. Ik hoor bij niks. Dolph Jansen in Kunststof. Het enige wat ik zeker weet is: ik heb geen idee wat ik kan geloven. En daar gaat het om. Ik heb geen idee. Luister naar Kunststof morgenavond van 7 tot 8. Soms vragen mensen: Dolf, beledig jij iedereen? Ja, ik loop toch harder. Nou. Dolf Jansen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 In Spraakmakende Zaken de nieuwste ontwikkelingen in de strijd tegen kanker. Nu nog doodsoorzaak nummer 1. Maar volgens sommigen over 10 jaar geen dodelijke, maar een chronische ziekte. Droom of werkelijkheid in Spraakmakende Zaken. Vanavond om 10 voor half 10 bij de Icon op Nederland 2. Ja hoor, een andere manier van werken. Moet dat? In de regel is uw organisatie behoorlijk flexibel. En toch, toch zou het best wat makkelijker mogen gaan.